Van stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Als ik soms een zakelijk droom, is het van stoom, stoom, stoom. Nou oh jongen, dat is je toch? Dan leg ik ze in mijn bed. Heb ik de stoomkraam uitgezet. zee staat mijn pijl, glasgelokpijl. Ah oh ja. Anders gaan ik voor de pijl. Ben je gek? Heb ik morgen geen gezeur met me oh, En nou, mijn je die Als mijn maan meter goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ziekte stoom hebt gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Slaap ik nu na al mijn klussen Met de stoomwet onder me kussen Dan krijg ik alleen nog maar het mooie droom Van stoom, stoom, stoom, stoom Sta ik bij mijn komsel Trek ik jolig aan de bel ja, mijn broer kan jolig lezen hoor Roep ik, hup, daar gaan we weer Denken we steek vast iedere keer zo wel safe. Oh nou, loopt de zaken niet helemaal scheef. Want je bent een zwart kijker. Krijg ik straks geen op. Wees je gek? je stukken in de krant. Jongen, wijs toch niet zo pessimistisch. Laten we toch vrolijk wijze boerenburgers het buitenlijn maken. Rondje met de carousel. Ja, waard, jongens, jij bent liever eenmaal Als men maar no-medelig weet ik wel. Alles goed gaat En als je net als ik de stoomwet hebt gelezen Dan heb je van explosies niks te vrezen Daarom slaap ik nu al al mijn klussen Met de stoomwet onder mijn kussen Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom Van stoom, stoom, stoom Net als ik de stoomwet heb me gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Maar daarom slaap ik nu na alle klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom, van stoom, stoom, stoom.